Is daar een schip gezonken en dat blijkt zwaarder beschadigd dan gedacht, zegt Geert Wijmeis van de Vlaamse Waterweg. Het schip is gescheurd onderaan. Dat is vastgesteld na het weghalen van de lading vandaag. Nu moet materiaal komen om dat schip op te tellen. Dat komt van Antwerpen. Dat is momenteel wordt daar klaargemaakt en moet dus naar Zeeverham komen, waar het donderdag zal arriveren. Vrijdag zou het schip dan kunnen gelicht worden. En als dat gelukt is, dan kunnen er opnieuw schepen door. Op de luchthaven van Melsbroek zijn gisteravond bijna 140 Belgen en hun familie vanuit de Palestijnse Gaza-strook geland. Er zijn opvallend veel kinderen bij. Het is de derde groep Belgen die uit Gaza naar ons land is teruggekeerd. Er zijn volgens de laatste cijfers nog iets meer dan 100 Belgen en familie in Gaza. Het is niet duidelijk wanneer ze kunnen terugkeren. En bij de Belgische basketbalbeker heeft Leuven zich geplaatst voor de halve finale. Het verloor Nipt in Luik, maar het had de heenmatch met een groter verschil gewonnen. En het speelt in de halve finale tegen Limburg United. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Voor het eerst in jaren zijn er minder auto's, bestelwagens en trucks geteld in Antwerpen en ook in de districten. Dat blijkt uit burgerproject Straatvinken. En in turnout zullen ze gokkantoren in de toekomst minder snel een vergunning krijgen. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Grijs regenweer, na de middag mogelijk wel opklaringen. We halen 11 graden. De komende dagen blijven nat, geleidelijk aan wordt het ook iets frisser. En meer nieuws uit je buurt lees je in de app van VRT Nieuws. Ah, de dag is begonnen, zie. Goedemorgen en goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Ja, jongens, ik vind dit al het bericht van de dag. Michel, die is een uur te vroeg opgestaan. Oei. Ja, waarschijnlijk de wekker verkeerd gezet of zo. Hè? Of had zich miskeken, zij hij. Ik gewoon met één oog uit bed en dan zo, ah, oei, het is al dag. Nee hoor. Michel, Michel, Michel. Goeiemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met een lach op je gezin. Hij zegt, dat er zijn veel ergere dingen in het leven. Bah, ik weet het eigenlijk niet. Hij is positief ingesteld, dat is hè. Ja. En beter te vroeg dan te laat. Hè? Het voordeel is: je gaat het gevoel hebben, Michel, dat je dag eindeloos duurt. Psychologische <laughs> voorsprong. Dus goeiemal Op tijd opgestaan. had gerust even in de app van Radio 2. Het, het is 4 over 6, goedemorgen. Nou, goed. Build yeah. yeah. your fight to the state. Als je zo kan beginnen met Starship. We build the series. Het is 6 uur 08. Ik ben me zeggen 6 over 8, maar uh, kan je niet allemaal zo te maken. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Up your life on the Spice Girls. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Lekker dagje noord, is vandaag dinsdag 12:12, 12, 12 december. De dag dat je hoort op radio 2 dat er nog altijd geen akkoord is op die klimaattop. Ja, wat hadden ze dan gedacht? Ze zijn er nog altijd bezig in Dubai. Er, is, er was een tekst, die tekst is verworpen. Ze zijn nu een nieuwe tekst aan het schrijven. Het gaat vooral ook over uh, ja, fossiele brandstoffen, waar we allemaal vanaf willen. Uh, maar er is eigenlijk nog nooit een klimaatconferentie die nooit is verlengd. Dus het is eigenlijk niet zo vreemd de dat er van, nog niet zijn. De bazen van de olie zijn de voorzitters. Ja, Dubai, dus. bye! Ja jongens, dit wordt niks hoor. Veel wolken op dit moment buiten, maar ze hebben me gezegd dat er in West-Vlaanderen toch nog een beetje zon zou kunnen zijn. Dus heel veel goede moed. Ja, het is ook het is een belangrijke week, lieve mensen, want het is de weken van de slimste mensen ter wereld, de ja. finale week. Onze Jacot is zeer goed bezig in het programma op Play 4. Wat denk je? Gaan we er iets op inzetten? Oké, okay, ja, maar ze voelt toch een beetje van ons en ik heb er heel veel vertrouwen in. Ja, maar Guga is natuurlijk ook zeer goed bezig. Ja. En Alex Agnew? Alex, ik... Nog? ik ga toch voor Jacotte. Nummer 1? Ja, we gaan, uh, we gaan voor Jacotte, sowieso. Komt goed. Bon, um, mensen die te laat zijn opgestaan. Het kan gebeuren, natuurlijk, of te vroeg zijn opgestaan. Maar Manuela Huisman uit Brugge. Goedemorgen, Manuela. Goedemorgen. Wat is bij jou het probleem? Ja, uh, ik verwacht gisteren een pakje. Ja. Een pakketje. En dat. Uh, maar ze hadden een mail gekregen dat het geleverd was. Ze hebben hem ook doorgestuurd naar mij. Maar blijkbaar is dat dus niet toegekomen. Ook gaan vragen hier in de buurt en uh, nu. Nee. Dus het pakketje is gewoon verloren gegaan. Dat je wil niet weten, denk ik, in deze periode. hoeveel pakketjes er verloren gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Heel indiscreet, wat zat er in het pakketje, Manuela? Een kleding. Kleding. Een decathlon, ja. Maar moet ze dan geen bewijs hebben dat dat afgeleverd is? Of mogen ze dat gewoon over je poort smijten? Um, Wel. Dat is een ja, bericht gestuurd naar mezelf dat het geleverd was en hmm. de brievenbus om 1 um, minuut na 12. Dat, dat is heel specifiek wel. Ja Manuelle, um, weet je wat? Er is vanaf 8 januari een consumentenshow bij Radio 2, maar ik kan nu al een mail sturen naar consumentenradio 2.be. Doe dat met alle informatie en die mensen gaan er met heel veel plezier naar kijken. Dankjewel. En nu al prettige feesten en uh, ja, ook vroegelijk Pasen. Bij deze. Ja. De nummer 1 van Vlaanderen heeft een song gemaakt met een van de nummers 1 van Nederland. Meteor en Miss Montreal. Sing along for Christmas. Oh, it's coming on, Snow the park. The light shine bright just like us tonight but some folks are still in the dark so sing along for those who long for christmas Shine. Sing along for Christmas. Let them shine. We gaan een klein klein experimentje doen. Het is een heel klein experimentje. Je hebt toch. Uh, je, je bent toch wakker geworden met je smartphone. Dus neem even je smartphone. De app van Radio 2, daar kan je chatten. Super handig. Zo'n chatfunctie. Zo onderaan. Chat, Schrijf je CHAT. En. Druk daar even de eerste emoji die in je opkomt. Dat kan van alles. Hè. Druk hem even in. Oh, wat gaan we binnenkrijgen? Ja, houd het alstublieft. alsjeblieft. En deel hem nu in de app van Radio 2. Je hebt 2. het net ook gedaan, hè? Ja. Je kan nooit raden welke emoji Peter van der Veyren heeft gestuurd. Nee. Dat was, uh, ja... Wat was het eerste wat in je opkwam? Uh, ja, het was een renpaard. <lacht> waarom dacht je daar aan? Ik dacht van, we beginnen strak aan de dag. Ja, ja. Hmm. renpaard. <lacht> nu aan jou. Schenk een klein cadeau dat groots kan uitpakken. Een cadeausje, gevuld met krasbiljetten van de Nationale Loterij. Feestige geluksdagen.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 Profiteer nu van deze aanbieding tot eind december. Citroën. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier. Veer kerst met Xina. 21% BTW cadeau voor al onze klanten. Info in je winkel of op xina.be.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 Bon, een klein, klein dingetje ontketend. Er zijn een paar emojis binnengekomen, merk ik. Een paar. Onze app is, is, is helemaal aan het ontploffen. En gekke emojis: dat mensen hebben een appel, een tomaat, wel veel mensen een tasje koffie. Dat is te begrijpen, hè? zo vroeg op de dag. Een schaap, een, een, een zon. Een, ja, maar ja, je kan, je kan eindeloos hè, man. Twee tractoren. Dat vind ik ook mooi. Broccoli. Bo heel, heel veel. Er is nieuws over, want blijkbaar uh, Italiaanse wetenschappers die hebben heel duidelijk gezegd er is een probleem. Op je telefoon zouden meer emojis moeten komen van planten, bomen en zwammen. Ja. Charlotte van het nieuws, de, het nieuws van de dag is net binnen, denk ik. Ja, ze vinden dat er te veel emojis zijn van dieren, van honden tot leeuwen en duiven. Er zijn er 92, maar volgens die wetenschappers zijn er dus te weinig emojis van planten. Maar 16. Als je een app kunt meekijken of op VRT1, dan zie je daar toch een paar planten. Ja. Um, ja, een van een zwam, heb je daar een micro-organisme of een microbe, dat ook wel. Maar die, die Italiaanse wetenschappers zeggen dat is ze onterecht Er zijn veel meer planten, meer micro-organismen uh, dan dieren in de wereld. Dus het is, het is eigenlijk ongelijk verdeeld. Dat is hun punt. En ze willen dat er meer uh, emojis komen, dus meer biodiversiteit, zodat mensen ze leren kennen. Ja, en dat je ze ook leert beschermen en daarover praat. Een soort van ja, educatief project zien die daar rond. Um, maar kijk, ja. Ik niet, maar het is er ik zie zelfs bamboe en grassen. En ja? Hebben jullie ooit al eens gedacht, als jullie een plantje stuurden? ah nee, nu ontbreek ik het plantje dat ik wou sturen. Ja, maar anderzijds ook, ik ga nu eens een bamboe sturen, heb ik ook nog nooit gedacht. Nee, dus, we, mensen van. zijn wel bezig met de natuur op die manier. Misschien ja. nog een goede app als je dan toch bezig bent. Uh, Lieve Schijer heeft er een tijdje geleden over gepraat hier in de show. Obsidentify. Op Obsidentify ja. kun je gewoon in de natuur een tak ja. filmen of een foto nemen. En dan zegt hij van, dat is een tak van die boom. Superleuk. Ja, dus meer even. Emojis. Niet als emoji, hè. Er zijn veel te veel emojis gewoon, echt, wat een jungle. Wel, als we daar nog een bij gaan doen. Ja, kijk. goedemorgen Charlotte, uh, je vertelt daarnet ook al in het nieuws, vanaf, van, vanaf vrijdag tot en met 3 januari kun je in Brussel geen vuurwerk afsteken, mag er ook geen bij hebben, maar het is niet alleen daar. Waar nog? In uh, meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten zal het uh, op Oudejaarsavond verboden zijn om vuurwerk af te steken, lezen we ook in het laatste nieuws. Er is wel verschil tussen provincies, dus uh, in West-Vlaanderen zal er nog het meeste vuurwerk uh, te zien zijn, dus daar kan je het nog laten knallen, iets meer dan de helft van de gemeente. En in sommige mag het enkel met toestemming van de burgemeester. Dus dan moet je goed nakijken. En de provincie Antwerpen heeft het meeste aantal gemeenten met een vuurwerkverbod. Daar mag het in 80% van de gemeenten helemaal niet. Maar het is gevaarlijk natuurlijk. Ja, dat is omdat Daarom we in komen het ze daarmee overdrijven. Hè. Meteen dan te veel. All the way. Ja. Ja. Maar dus daardoor mag het ook niet meer in heel veel gemeenten. Maar je moet dus wel opletten, hè, want er zijn cijfers van OSCARE, een centrum voor mensen met brandwonden en littekens. En Vorig jaar zouden zes op de tien mensen die gewond raakten, illegaal vuurpijlen hebben afgestoken. Dus ja. dat verbod houdt wel steek natuurlijk. Dieren worden knetteren natuurlijk. Ja, ook. Zeker. Ja. Wat ik ook verschrikkelijk vind is dat de meeste mensen beginnen zo om elf uur al af te steken. We gaan dan lekker door tot drie uur. Mannen, als je het dan doet, oké, okay, het is blijkbaar allemaal niet oké, okay. hou het dan een beetje beperkt. Om twaalf uur is oké, okay, hoor. Ja. Ik, weet, ik vind het wel goed dat het ergens in een kader gebeurt waar mensen dat doen, dat daar iets van afweten. Ik heb echt al wel eens dingen gezien waarvan ik dacht, ja, dit is eigenlijk levensgevaarlijk. Mm -hmm. ja. Ja. Also, ik was zo ooit een keer op Nieuwjaarsnacht in een restaurant en om twaalf uur gingen ze dat dan afsteken. Binnen. Nee, nee. Hey, okay. Dan gingen we op straat staan. Ja, dat is sowieso wel gevaarlijk. En ze zetten zo'n ding op de grond. En er kwam een windje. En net toen die pijl ging afvuren, uh, waaide dat dus omver. Oh. En dat scheerde oh. langs onze benen. Dus zo de lovertjes van je knappe nieuwe broek eraf. Ja. Maar bij een vriend van mij toch lichte brandwonden. Maar dan denk ik, als dat net in je gezicht komt en sindsdien... Uh, nee, moet je het eigenlijk niet meer weten. Als er mensen zijn die het zelf van plan zijn en die een goed idee hebben om het deftig te doen, deel het gerust even. Het is ook niet goed voor de dieren, uiteraard. En dankjewel voor alle kiwis, toiletpotten en scheve emojis ook trouwens. Jouw reactie op het nieuws in de app van Radio 2. Goedemorgen, morgen, Goeiemorgen. Peter en Kim. En doe maar. Radio 2. Sinds een dag of twee vrienden zijn dus mijn hoofd. Sinds een dag of twee if you wanted. Christina Aguilera, zometeen het nieuws uit je buurt. 1 over half zeven, Charlotte Crew. Goedemorgen, op de klimaatconferentie in Dubai wordt aan een nieuwe versie van een akkoord gewerkt. De eerste eindtekst werd afgekeurd omdat hij niet ambitieus genoeg was, onder meer om fossiele brandstoffen te beperken. En op de luchthaven van Melsbroek zijn gisteravond bijna 140 Belgen en hun familie vanuit de Palestijnse Gazastrook geland. Het is de derde groep die terugkeerde uit het conflictgebied. Er zijn nog iets meer dan 100 Belgen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Mulder. Goedemorgen. Er zijn minder auto's, bestelwagens, motorfietsen en trucks geteld in de Antwerpse straten. Dat blijkt na de zesde editie van het project Straatvinken, waarbij bewoners een uur lang alle verplaatsingen in hun straat noteren. De grootste shift naar duurzame verplaatsingen vindt plaats in de Antwerpse districten buiten de ring, zoals Wilderijk, Deurne en Ekeren. Mobiliteitsexpert van de Universiteit Antwerpen, Thomas van Oetrieve, is voorzichtig Positief, al is er nog veel werk, zegt hij. Dus in de vervoerregio Antwerpen, dat zijn iets meer dan 30 gemeenten die rond Antwerpen liggen, daar is de afspraak gemaakt in 2017 dat het aandeel gemotoriseerd verkeer of niet duurzaam verkeer moet gaan van 70% tot maximum 50% in 2030. En dat proberen we mee op te volgen en te kijken hoe het evolueert en we zien dat er weliswaar een verbetering is maar als we de doelstelling van 2030 willen halen, dat er toch nog wel wat zal moeten gebeuren. Bij Total Energies ...in de Antwerpse haven is een staking uitgebroken. Om de veiligheid te garanderen heeft gouverneur Cathy Bergs ...zelfs personeel opgevorderd om verplicht langer te werken... ...of extra te komen werken. De werknemers bij de petrochemische dochterscities van Total... ...willen dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega's bij de hoofdraffinaderij. De bonussen voor chemie-medewerkers liggen bijvoorbeeld lager dan in de raffinaderij. Toen de onderhandelingen daarvoor afsprongen, brak een spontane staking uit... Er is een sociaal bemiddelaar aangesteld. Normaal gezien is er woensdag een verzoeningsgesprek. Vanaf vandaag kunnen bewoners van de Antwerpse linkeroever zich gratis laten testen op PFAS in hun bloed. In de polykliniek Blanse Vloer opent een tijdelijk afnamepunt voor bloed. De Vlaamse overheid wil de PFAS-vervuiling in de ruime regio in kaart brengen. In Zwijndrecht, rond de 3M-fabriek, is er al zo'n afnamepunt. In Turnhout wordt het moeilijker voor gokkantoren om een vergunning te krijgen. Dat is op de gemeenteraad beslist. De stad heeft de strengere federale kansspelwetgeving in een nieuw lokaal reglement gegoten. Zo worden wetkantoren in de buurt van scholen, ziekenhuizen en kwetsbare buurten aan banden gelegd. Schepen voor ruimtelijke ordening stijn adriaansens We willen absoluut geen verbod implementeren. We weten dat andere steden en gemeentes daar resoluut wel doen. We denken ook dat dat niet goed is... Ik denk dat we gokken niet de volledige illegaliteit moeten in gaan duwen. Alleen hebben we wel gezien met de implementatie hier in Turnhout dat het niet evident was of zal zijn om nog effectief een, een juiste en een goede plaats te vinden om die wettenkantoren te laten huisvesten. Op dit moment zijn er trouwens geen gokkantoren in Turnhout. Al was er interesse van een aantal spelers om zich daar te vestigen. Grijze regenweer, na de middag mogelijk opklaringen en 11 graden. En meer nieuws uit je buurt vind je in de app van VRT Nieuws. En als je nu kijkt in de app van Radio 2, zie je dat het voorlopig nog meevalt. Het is nog vroeg. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Waar staan we stil? Richting Antwerpen. Al wat aanschuiven op de E313 vanaf Ranst. Ook op de A12 in Aartselaar, want daar moet je uitkijken voor een defecte vrachtwagen op de rechterijstrook. Je staat een kwartier in de file op de Antwerpsring richting Gent. Van Antwerpen-Zuid tot Linkover. En op de binnenring rond Brussel gaat het nu wat trager. Van Strombeek tot de werken in Vilvoorde. Met dat vuurwerk dan er is nieuws over dat heel veel gemeenten het verbieden. Anderen die laten het een beetje toe. Er is een bijzondere remedie om het vuurwerk tegen te houden. Alles sind toch het geluid. Dat hoor je zo meteen over een minuut of zes. Telenet One stelt voor: de feesten zijn voor iedereen. Zeg, het chingen of? geeft door mij zijn kus. Oh, maar je is echt gegroeid. Maar de dag erna is voor jou alleen. Om te hangen voor onze nieuwe QLED TV.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 Voilà, schat, mijn collectie is compleet. Nog eens je kost of nee, ik had al een steelstofzuiger, een blender, een keukenrobot, broodmachine en nu ook de Domo soepmaker 2,2 liter. Nee, die van de beste van de test, van testaankoop. Ja, ja. De beste elektro aan de beste prijs. Domo Electro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 Hallo, ik ben Jonas en ik werk bij Koolruit en wij hebben nu niet te missen feestpromos. 20% korting bij aankoop van twee linguine maaltijden van de Benaurijn. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 12 december in onze winkels. Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit laagste prijzen.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 It's too late. zijn ja, toch een paar gemeenten die het niet meer gaan doen. Ja, in ongeveer de helft van de gemeenten in Vlaanderen mag je eigenlijk nog vuurwerk afschieten op oudjaar. De andere helft niet meer. In Antwerpen heel veel West-Vlaanderen ook nog wel. Nou, nou, nou hebben we iets ontdekt. Er is een rode draad bij mensen die ervoor zorgen dat het geluid van het vuurwerk weggaat. Goedemorgen, Christine Dalemans uit Soersel. Uh, Goedemorgen iedereen. Christine, hoe zorg jij ervoor dat jouw dieren het vuurwerk niet horen? God, nooit horen. Ze horen natuurlijk wel een beetje. Maar bij mij staat de radio met nieuwjaarsnacht keihard op in de stallen. De radio. Je hebt een uh, stal met ponies. Hoeveel ponies zitten daarin? Ja. Uh, momenteel vier. En wat zet je dan op qua radio? Uh, God, ik moet eerlijk beginnen. Radio 2. Dat is... Uh... Juist de antwoord. Ook Peter van den Veijen, want daar worden ze dan misschien kalm van, die ponies. Uh, ik weet niet of hij s'nachts om 12 uur op de radio komt, maar ik kan het altijd eens proberen. Als jij dat les. wil, Christine, dan regelen we dat. Geen enkel probleem. <lacht> ik gevoelde in je agenda, Peter. Groeten aan de ponies in en heel fijne ja. feestdagen ook al eigenlijk, ja. Ja, dankjewel. Ja, voor jullie ook, hè. Komt Bye. goed. En dan was er iemand met een kattenhotel, Nina van Borsle uit Oudenburg. Dag, Nina. Goedemorgen. Goedemorgen, Hoe zorg Allemaal. jij ervoor, Nina, dat het geluid van het vuurwerk bijna niet te horen is voor de katten? Wel, ik zet ook radio aan. Kijk. Ook radio 2. Uiteraard. En, ja. en dan uh, moet ik hen knuffelen, want het is ongelooflijk hoe bang die beestjes eigenlijk zijn. Ja. Ze ja, zijn een... al in een vreemde omgeving en dan nog eens vuurwerk eigenlijk zou moeten verboden worden. Maar bij ons in Oudenburg normaal is het verboden. Ja, dat is juist, die katten die zijn niet van jou natuurlijk, ja. En hoe reageren ze daar dan op? Uh, die zijn bang eigenlijk hun ogen zijn helemaal groot uh, die lopen heen en weer in hun kamer en ja, die zijn echt verschrikt je hebt ook al gemerkt dat de vogels daar last van hebben, vertel eens wel, bij ons hier in Jabeke staat er een uh, weerstation en elk jaar tonen ze ook uh, voor 12 uur is alles gewoon mm -hmm. maar ja. na twaalf uur zie er enorm veel vogels in de lucht die opgeschrikt zijn ja. uit hun slaapplaatsen dus voor dieren. Nog een meer. Is het... het is plezant, maar voor dieren is het inderdaad nee. dikke ellende. Dankjewel Nina en nu al prettige feestdagen. En vriendelijk, voor blijf jullie, vooral luisteren naar Radio 2, want er was eens. Ja... Ik zie dat Stefan Joris al klaar zit om het sprookje aan te vullen. Die bus naar de winter Efteling, Stefan, die zit al lekker vol. Het is dan ook de moeite. Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag. Dan zit je in de Efteling twee nachten slapen. En gezellig in een van die laatste boshuisjes kunnen. Je kan met je gezin, je kan met vrienden een live radioshow meemaken. En Michael Pas komt ook meedoen. Een nieuwe kans om 20 voor 8. En voel je het al, voel je het al... Even naar de jaren 70 met Slade. Goedemorgen. Van Sleet. Goedemorgen. Een van de beste, beste kerstnummers. En ook Bert Hermans. Die volledig uit zijn dakje. Bert, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Wat is jouw gevoel bij Slate? en Merry Christmas, everybody. Oh man, uh, Peter, ik weet niet. Ik zie die groep nog voor me. Sleet, dus de, de zangen met die hoge hoed. op die mannen met hun uh, grote, oh, de laarzen aan. Alleen aan het lied zelf. Alleen dus. En wat ik zo leuk vind in het nummer is wanneer hij zingt. wat, wat, uh, wat de vader zou zeggen wanneer hij mama ziet de, de, kerstman, de kerstman kussen. Hè? Ja. Ja, Die ja, had ja. ik nog niet gehoord. We gaan het liedje zo meteen ja, eens dus opnieuw spelen. Koor het. Dus dat komt erin. Wat zou, je, wat zou je papa zeggen als hij je mama ziet de Kerstman kussen? Ja? Heerlijk! En gewoon de, de, het nummer en de groep zelf ook Peter. Ik ben blij dat we jou hebben kunnen blij maken bij het genieten van de dag, man. Ja, dat hebben jullie gedaan net, net voordat ik naar mijn weg vertrek oh. Goede werkdag. Goed zo. Dank u wel. prettige ja, er is nog iemand net vertrokken naar haar werkdag. zie Je hoort en ziet haar nu in de app van Radio 2 of live op VRT1. Oh, ik dacht even dat het te sneeuw was op jouw auto, Margot. Maar het is gewoon... Ja, het is, een wit het is dak. gewoon een wit dakje. Het heeft gewoon een wit ja. dakje ja. Is dat altijd al zo, ja? Ja, Peter, jij let goed op, hè? Goed altijd. gedaan. Altijd. Simba Margot, gisteren waren we zo onder de indruk van Andy Bates uit Aals. Die is wereldkampioen darts gewonnen. We geworden bij de semi-profs, de eerste Belgische wereldkampioen darts ooit. En vandaag ben je zelf een beetje van de darts, maar je gaat vanmorgen naar een mogelijke wereldkampioen. Vertel eens... Ja, ik ben onderweg naar Mario van den Boogaarden, dat is een West-Vlaming, maar toch hebben we ergens afgesproken op een werf in Oost-Vlaanderen, daar is helemaal niks louche aan, Mario is gewoon een bouwvakker <lacht> en dus in, in de week uh, ja, maakt hij huizen en in het weekend speelt hij dus dit weekend uh, mee op het WK Darts in Londen, dat is echt superzot, voor hem oh, is het de wow. eerste keer. Ja, en er doen ook vier Belgen mee, dus ons land is daar heel goed in en ik ga straks eens met hem gaan meevolgen, uh, ja, eens gaan horen hoeveel zin hij daarin heeft en vooral ook. Zit hij dan te dartsen op de werf? Of wanneer traint hij ooit? Heel veel vragen voor Mario. We hebben bier, we hebben chocolade, we hebben intussen ook vogelpik. Hoe goed is dat? Zeg, maar Margot van de regio. Nu donderdag is het nationale dag van de vrachtwagenchauffeur. Ik heb jou even nodig, lieve luisteraar. Als jij een vrachtwagenchauffeur bent, NVX, maakt niet uit. En je wil ons, Margot, even drie uur meenemen in je camion, Ze kan dat. Lukt dat met die rip? Ja, zeker. Alleen niet de wilde chauffeur, want ik word nogal snel wagenziek. Ja, ja. Je moet er heel voorzichtig mee zijn met onze Margot. We hebben ze nog nodig. Aanmelden nu in de app van Radio 2. Vrachtwagenchauffeur, laat jullie horen. En neem Margot mee in uw donderdag. Trouwens, het is een Hollander. heet Nilsson. En dat is een dikke leugenaar. Oei. We moeten luisteren wat hij zo meteen zingt. Het is huis koud. Het is En je voort.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 Steun met De Lijze de voedselbanken. En maak van de feesten een echt feest voor iedereen. Doneer in je winkel of via de Maaideleijze app. Zo schenken we samen borden vol hoop. Lotto pakt uit in december. Met elke trekking duizend extra winnaars van 50 euro. Ah, Lotto pakt uit. 50 euro. Met 50 euro kan ik ik een cadeau kopen waarmee ik mijn madame inpak. Een zeker. Speel nu. Woensdag is er een jackpot van 1.500.000 euro. Hey.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 Bankkantoor vlakbij. Bij Krelan vinden we dat vanzelfsprekend. Krelan, daar wordt u beter van. Aha, wat gebeurt er in dat donkere boos met die jongen en dat meisje? Schrijf nog even mee aan ons goeiemorgen Sprookje en ga mee naar een wondere winter-Efteling. Goedemorgen. Teleport 2, Radio 2. Exact 7 uur via het nieuws vanmorgen met Charlotte Kroon. Goedemorgen. In heel wat gemeenten is het verboden om vuurwerk af te steken in de eindejaarsperiode. En op de klimaatconferentie in Dubai wordt aan een nieuwe versie van een akkoord gewerkt. Vanaf vrijdag tot 3 januari is vuurwerk verboden in het hele Brusselse gewest. Dat verbod komt er onder meer op vraag van politie en brandweer. In Vlaanderen is vuurwerk nog in ongeveer de helft van de gemeente toegelaten. Soms moet je daar wel toestemming voor vragen. Er zijn wel grote regionale verschillen. In West-Vlaanderen mag je in bijna 80% van de gemeente vuurwerk afschieten. In de provincie Antwerpen maar in 23%. De VZW Oscar, die zich inzet voor slachtoffers met brandwonden, vraagt aan de Vlaamse of federale overheid om een algemeen verbod op te leggen. Eigenlijk zijn wij voor een algemeen verbod op vuurwerk afgestoken door particulieren. De regionale verschillen vinden we eigenlijk flagrant. Ik weet niet wat het verschil is van de ene gemeente naar de andere gemeente. Vuurwerk is gevaarlijk eigenlijk in elke gemeente. Wij vragen voor eigenlijk een algemeen beleid in Vlaanderen, zelfs in België, een algemeen verbod op vuurwerk. Tijdens de vorige oudejaarsperiode maakten 156 mensen gewond door vuurwerk. In de pinte in Oost-Vlaanderen mogen de schepen die liggen te wachten op de Schelde deze namiddag zachtjes aan doorgelaten worden. De Schelde is er versperd nadat er zaterdag een schip is gezonken. De berging verloopt moeilijker dan verwacht. Er moeten donderdag twee pontons komen om het te kunnen tillen, zegt de Vlaamse Waterweg. Dat materiaal wordt nu klaargemaakt in Antwerpen en zal dan in de loop van donderdag arriveren in Zeverhem. Het scheepvaart is gestremd op de Bovenschelde. Met die uitzondering dat we wel gecontroleerd en inconvold we schepen die al aanwezig zijn op de bovenschelde zullen laten passeren. Om 11 uur begint in Brussel een Europese vakbondsbetoging. Er worden 10.000 betogers verwacht. Samen met vakbonden uit heel Europa zullen ook het ACV, ABVV en ACLVB door Brussel stappen. Ze zijn tegen mogelijk nieuwe Europese besparingen. En door de betoging is het openbaar vervoer in Brussel verstoord. Op de luchthaven van Melsbroek zijn gisteravond bijna 140 Belgen en hun familie vanuit de Palestijnse Gaza-strook geland. Er zijn opvallend veel kinderen bij. Het is de derde groep Belgen die uit Gaza naar ons land is teruggekeerd. Er zijn volgens de laatste cijfers nog iets meer dan 100 Belgen met hun familie in Gaza. De organisaties 1111 en Fairfin roepen Europese banken opnieuw op om te stoppen met geld te investeren in bedrijven die in Palestijns bezet gebied aan het werk zijn. Volgens hun nieuwste rapport is BNP Paribas de grootste Europese Investeerder in zulke bedrijven zegt Willem Staes van 11111 We hebben een lening gevonden aan BNP aan Elbit, dat is de, de hofleverancier van het Israëlische leger voor 91 miljoen dollar, maar evengoed ook leningen aan bedrijven die machines leveren voor de sloop van Palestijnse huizen bedrijven die uh, nederzettingen bouwen en uitbreiden bedrijven ook die apparatuur en onderdelen leveren om Palestijnse burgers te bespioneren dus duidelijke mensenrechten schendingen en BNP blijft eigenlijk weigeren om die financiële relatie Stukteel te herbekijken. roept daarom de federale regering als aandeelhouder van BNP Paribas op om de bank daarover aan te spreken. In Dubai werken de voorzitters van de klimaatconferentie aan een nieuwe versie van een eindtekst. De eerste werd al afgekeurd omdat die niet ambitieus genoeg was onder meer om fossiele brandstoffen te beperken. Volgens experts is deze klimaatop de laatste waarin er iets kan gedaan worden om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad te beperken. Ook onze klimaatminister Zakia Katabi was niet tevreden over het eerste voorstel. Het is echt een, een koude douche. Het is ver van de noodzakelijk, maar ook verwachte ambitie. En dus op dit moment is het onaanvaardbaar voor de Europese Unie, maar ook voor een aantal andere landen. En dus nu er is er nog werk op tafel.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 En vandaag opent een nieuw bloedafnamepunt waar inwoners van de Antwerpse linkeroever zich gratis kunnen laten testen op PFAS. Grijs regenweer, na de middag mogelijk opklaringen en we halen 12 graden. Meer nieuws uit je buurt hoor je hier binnen een half uurtje en lees je de hele dag door in de app van 14 Nieuws. Het is 5 over 7. Mona, waar nou staan we stil vanmorgen? Richting Antwerpen. Daar verlies je nu 20 minuten vanaf Matsenhoven. Ook een kwartier rijdt op de Antwerpse ring richting Gent. Van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel. Naar Beveren gaat het wat langzamer, van de A12 tot de Dijsmandtunnel. tunnel Wie naar Brussel wil, ook wat aanschuiven tussen Afligem en Ternat. en een kwartier tussen Tieltwingen en Wilselen. En op de binnenring rond Brussel vertraag je nu 20 minuten van Groot Grootbijgaarden tot Vilvoorde. Goedemorgen, morgen. Waar staat Whitney Houston in de Radio 2 Top 2000? Ja, dat hoor je tussen kerst en nieuw. Kan een ook je doen, maar luisteren is veel beter. Lekker dagje hoor vandaag. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je dinsdag begint. 12-12, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er nog altijd geen akkoord is. Op de klimaattop. Het zal er niet meer van komen waarschijnlijk vandaag. Nee, en die klimaattoppen die lopen vaak uit. Dus uh, dat wordt opnieuw verwacht. Nog eventjes uh, geduld. Oei. Veel wolken. Ja. Maar ze hebben mij gezegd dat er in West-Vlaanderen toch nog een beetje zon zou kunnen zijn. Ja, dat gezegd vraag ik mij al heel de tijd af. Ze? Ja, de, ze? de mensen hebben mij dat gezegd. mooi. Ja. kom je dat allemaal vertellen? Hmm. Hmm. Schrijf jij ja, nog kaartjes doen, hè, want we zitten met Radio 2 op de Grote Maart in Genk in deze kerstmaand. Dus stuur ook een wenskaartje naar Radio 2 in Genk. We zijn zelfs eentje gekregen in Brussel. Ah wel, vanochtend lag er een kaartje op mijn bureau. Maar eigenlijk is het ook voor jullie. Dat wisten jullie niet, hè? Zal ik het ja. even voorlezen? Ja. Peter en Kim, geluk gewenst met jullie programma Goeiemorgen Morgen. En ook aan de twee nieuwslezers die ook... Ja, het zijn lezeressen, maar dat is nu een detail. Die ook in de studio zitten, wens ik ook veel geluk en doe zo voort. Oh. twee zussen, Katrien en Dorian. Dank je wel, Katrien en Dorian. Kijk, wel, ja, je moet het echt naar Genk sturen. Ga even naar radio2.be, Katrien en Dorian, en dan laat je weten hoeveel kerstkaarten er in totaal zullen gestuurd worden. Je kan er een luxe vulpen mee winnen met een gouden punt. Maar mooi. Ja, vind ik wel mooi, zeg, absoluut. Gaan jullie een kerstkaartje sturen naar mij? Ja, tuurlijk. Zeker hadden. Ja. Ja, waarom niet? Ik heb er vorig jaar een gekregen van jou. Uh, ja, denk het wel, ja. Past, ik weet eigenlijk niet meer wat ik Heet vorig jaar heb. Met een tekening van je zoon. Ja, Zo, met, met figuurtjes en zwarte strepen en rode dingen. Ja, okay. ik zat er Ah, juist, je ja. Klopt, inderdaad. Ja, van, ja, dit jaar is het iets anders. Ja, dat zal we zien allemaal. Dat is een verrassing. Ja. Ik hou van je Dankjewel, jongen. Zeggen ook lieve mensen: let op, en als je vandaag de trein neemt in het station van Gent Sint-Pieters, niet schrikken als je daar plots in een flashmop staat. Het is allemaal de schuld van het Buzo Sint-Rafael in Gent. School voor volwassenen die leren om het leven van blinden en slechtzienden zo makkelijk mogelijk te maken. En daarom Marjolein van Laren. Goedemorgen. Goedemorgen, iedereen. Marjolein geeft les en wil ons vooral iets duidelijk maken over geleide lijnen. Vertel eens, wat zijn die geleide lijnen? Ja, uh, wij willen inderdaad met onze flashmob vandaag sensibiliseren over de aanwezigheid en ook over het belang van die prototype tegels. En ja, de geleide lijnen dat er eigenlijk een voorbeeldje van, dat zijn voelbare lijnen op de grond uh -huh. die blinde mensen gemakkelijker kunnen volgen met een witte stok uh, waardoor dat zij veel gemakkelijker dan punt A naar punt B kunnen gaan als wij, als we zien de mensen ja, in een station komen dan is het heel duidelijk, wij, wij kijken naar de bordjes, wij ja. kijken naar de pijlen maar voor blinde mensen is het natuurlijk niet zo evident uh, en vandaar dat die lijnen zo, zo belangrijk zijn voor hen hè. en is dat al op veel plekken dat er, dat er lijnen zijn of is het nog veel te kort? Ja, er zijn tegenwoordig al heel veel geleide lijnen. Uh, in stations, openbare plekken, uh, pleinen, dan, dan ga je die lijn al heel vaak tegenkomen eigenlijk. Maar we merken dat de mensen nog niet heel goed weten wat die lijn betekent. Of dat die daar überhaupt zelf ligt. Uh, dus wij zien van alles gebeuren op die lijn. Daar staan spitsen op, volledige terrassen. In het station gaat het dan over uh, groepjes jongeren die daarop uh, zitten te kamperen ah, ja. of... Uh, Um, dus ja, onze oproep is eigenlijk, laat die lijnen vrij. Ja, lijnen zijn er voor jullie natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan er vanaf vandaag beter op letten, maar een goede song gekozen voor de Flashmob, want wat gaan jullie doen zo meteen qua muziek? Ja, wij hebben het nummer gekozen van We Will Rock You van Queen. Hmm. Uiteraard ja. hebben wij de tekst een beetje veranderd, dus het wordt heel spannend daar in Gent. Ja. Het zou, zomaar, het zou zomaar in de Radio 2 Top 2000 kunnen. Veel succes met voilà. jullie actie. Geleide lijnen, we hebben er bij deze allemaal van gehoord. En we gaan erop letten. Zich, Marjolein van Buza, Sintra van in Gent. Succes en oefen maar al even. Vrt Radio 2.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 We will, we will rock you in de eerste 685 Queen and We Will Rock You in de Radio 2, top 2000. Maar dat is voor later allemaal. Bon, um, is je valies al gepakt voor de winter Efteling? Nou, uh, nee, nog niet, maar ja, ik heb toch nog tijd. Hè? Een weekje. je week? niet net op voorhand? Ben, je, ben jij al ingepakt? Nee, nee. Het is toch een beetje snel. Hè? Allewel, ik ben me wel aan het voorbereiden. Mijn zoon heeft zo'n uh, parduscape. cape, zo het symbooltje van de Efteling. Huh? En af en toe doe ik dat eens aan om te voelen van, hoe voelt dat? dat is maar beetje... doe jij dat niet uh, heel het jaar door? Nee, nee helaas, helaas. Maar de bus zit al lekker vol. Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag kan je erbij. Schrijf mee aan ons Goedemorgen Sprookje in een van die laatste boshuisjes. Met je gezin, met een paar vrienden, twee nachten slapen. Live radioshow meemaken.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 Wij houden van extra vroeg boeken voor nog meer vakantie En van elke dag aftellen met een goed gevoel garantie. Wij houden van vakantie. SunMap. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. We gaan naar Oostende naar Ann van Steenbergen. Goedemorgen Ann. Ja, goedemorgen iedereen. An vroeger prikte jij bloed als klinische laborante. Bijzonder verhaal. Ja. Je hebt ooit iemand gehad en die had een tattoo op de binnenkant van zijn onderlip. En wat stond daarop? Marina. Ja, was dat van het liedje? Een, uh, nee, nee, nee, nee, dat was blijkbaar een ex-vriendin van die, van die persoon. Nee. nee, nee, nee. Okay, en, en, een, en een vraagje. Wat deed jij aan de, aan de binnenkant van de onderlip van die persoon? Ik heb daar niet moeten aankomen. Dat was, uh, nee, nee, nee, ik vind het wel een ja, goed systeem. Eigenlijk... Ja, wel een ja, goed dat systeem. Was een een, een, een gevangene. Omdat ik, uh, ik werk in het Azetjan-Passé in Gent en ja. dat is dus dicht bij de gevangenis. Ja. En Daardoor gebeurde het soms wel eens dat wij gevangenen over de vloer kregen met begeleiding van politie en CP. Dus die man was ook uh, geboeid in feite. En um, ja, die, ik moest die prikken. En, um, en ik zei: Ja, je hebt ook veel tattoo's. Je kunt wel tegen een prikje. Oh ja, ja, zegt hij. Ik heb, uh, ik heb een tattoo op een speciale plaats. Nee, ja, ja, dat is doe ja, ja, en hij deed zo zijn onderlip naar beneden. En daar zagen wij Marina opstaan. Maar ik ben er ja, helemaal dan, uh, mee. Ik ben ja. er helemaal mee. Ja. Anne, M is gelukkig ja. geen letter in het, uh, in het alfabet waar we nu aan zitten bij Punto Punto. Ik krijg wel andere vragen. Ja. Zometeen de eerste letter van het antwoord. Vul aan met drie juiste antwoorden. Wil je een exclusieve morgen ook. Snel spelen en passen als je het niet weet. Ik wens je heel succes. Okay. We beginnen met een rot letter. Dat is de Q. Maar het gaat jou lukken. Ik voel hem nu al. Welke Q is Italiaans voor het cijfer 4 en doet denken aan een pizza met 4 kazen? Quattro Welke R is een gezelschapsspel met steentjes waar je minimaal 30 moet leggen? Pas Welke S is de persoon die appartementsgebouwen beheert? Sendicus Welke T is een schattig woord dat Nederlanders gebruiken voor een dessertje? Een toetje hmm. De Q was natuurlijk quattro, vier klopte helemaal en aan de R gezelschap met steentjes waar je minimaal 30 moet leggen, bezocht een Cup. De syndicus, daar was die persoon van de appartementsgebouwen. En een toetje. Punto punto. Ja, goed gespeeld. Ja, tof. Maar, en een verhaal geworden, Dankjewel. je ja. wel. Punto punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goede morgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. But I'm losing my best friend. I can't. No doubt. En als je op dit moment de potentiële winnares van de slimste mensen ter wereld wil zien, ga dan even naar de App van Radio 2 of live op VRT1. moet moeten eerlijk zijn, Jacques Brokke, jij bent zeer goed bezig, hè? Ja, ja, maar we naar, rest, we naar rest, uh, de... Potentieel. Potentieel. Dat kan, hè. Straks okay. zit ik hier gewoon met twee slimste winnaars in de studio. <laughs> je hebt toch een deel van het betonnen bastion. Boega Baoul, Jacob Brokke? Ja, ja. Wauw. De vraag is alleen of we elkaar nog terugzien. Hè? Dat, is, uh, dat is misschien voor uh, eind volgende week, maar dat weet ik zelf eigenlijk nog niet. Dus. Vanavond kom je erbij. Ja. Manu uh, van Akker van M&M, die is eruit. Ja, helaas, helaas. Ik had heel graag eens met Manu gespeeld, maar uh, ja. ja. Elisabeth en Maureen zijn super dus dat wordt uh, ook een heel spannende aflevering. Waarschijnlijk je met Manu wil spelen, die gangen zijn hier niet zo ver van, dus uh, feel free. Vooral, we gaan even kijken, buiten het is grijs, wat krijgen we de rest van de dag? Ja, het is uh, meestal een zwaar bewolkte dag vandaag, met periode van regen. Wel nog altijd zeer zacht voor de tijd van het jaar, in 11 à 12 graden. En dan vanavond en vannacht blijft het ook wisselvallig, met nog periode van buien, periode van regen. Bij minima die ook zeer zacht liggen, in een 7 à 8 graden vanavond. En dan morgen, ja, ietsje meer kans op zon wel, maar toch ook nog altijd regen en buien uh, en wisselend tot zwaar bewolkt bij 8 graden in het centrum van het land. Um, donderdag is een dipje, dan krijgen we ineens een heel frisse dag uh, bij 5 à 6 graden. Kan gebeuren. Um, maar daarna toch weer terug uh, richting dat zachte weer. Ietsje droger, hoewel dat er ook nog altijd veel wolken hangen. En um, als je helemaal onderaan skroot, stel je bent aan het meelezen op de uh, website van het KMI, dan staat daarbij verwacht in 14 dagen: de kans op een witte kerst is zeer klein. Ja, nee, maar zeer klein is nog altijd wel mogelijk. Is mogelijk. Ah, ja. uiteraard, uiteraard. En zeker wat, wat, wat hoog België betreft, misschien in de Hoge Venen dat er nog wat sneeuw bijvalt, ja. wie weet. Maar het is klein. We volgen het dagelijks op. Ik las ook: het is nog maar ja. elf keer geweest sinds de metingen dat er een witte kerst geweest is. Dat zou kunnen. Dan moet zich even checken, Maar uh, ja, heel vaak gebeurt dat wel niet in nee. België. De nee. kerst is nog veraf, maar onze Efteling is dichterbij. Hè? Peter googelt elke dag wat voor weer het gaat ja, ja. als we naar de Efteling gaan. Volgende week donderdag. Het is oké, okay, hè? Uh, daar... ja, frisjes, maar wel oké. Okay. Frisjes, ja. maar oké. Okay. Ja. Goed. goed, ja. Ga jij je lekker verder voorbereiden. hebben over een uurtje geef je een heleboel uitleg over de rip van Margot. Ja. ja. Het verhaal, eigenlijk. Ja. alleen goed verhaal. Okay. Ja, nee, geen goed verhaal. Nee, nee geen goed verhaal. Maar, ja. maar je wil het wel horen. Ja. Dat. Zon, zullen we een beetje zon geven? Dat gevoel zie je. Rolf en Mas, Mas, Mas. Twee over half acht. Kom aan, dans lekker mee. Goedemorgen. Mis pura tentatie yeah. aan die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 Goeie muziek. Oh, Amai, maar zometeen wordt het nog beter, want Mentissa komt live zingen. Straks ook dat nieuws uit je buurt, half acht, Charlotte. Goedemorgen, op de klimaatconferentie in Dubai wordt aan een nieuwe versie van een akkoord gewerkt. De eerste eindtekst werd afgekeurd omdat die niet ambitieus genoeg was, onder meer om fossiele brandstoffen te beperken. En om 11 uur begint in Brussel een Europese vakbondsbetoging. Er worden 10.000 betogers verwacht. Ze zijn tegen mogelijk nieuwe Europese besparingen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. Bij Total Energies in de Antwerpse haven is een wilde staking uitgebroken. Om de veiligheid te garanderen heeft gouverneur Cathy Berks zelfs personeel opgevorderd om verplicht langer te blijven of extra te komen werken. Maar de vakbonden hebben vragen bij dat opvorderen van personeel. Levi Soli van het ABVV. Opvorderingen in de sector is eigenlijk ook zonderlijk. Maar als het dan gebeurt, is, dan met de installatie veilig af te stellen, zodat de productie wordt dan gestopt en men zorgt dan dat uh, alles veilig kan uh, stilvallen. Hè? Nu, vandaag stellen we vast dat de opvorderingen die zijn bezig sinds uh, zaterdag namiddag en wij hebben dus wel onze vragen bij het feit of die eigenlijk gebruikt worden of misbruikt worden om af te stellen, dan wel om gewoon de productie verder te laten lopen. De wilde staking is ontstaan omdat de werknemers bij de petrochemische dochterszitters van Total dezelfde arbeidsvoorwaarden willen als bij hun collega's in de hoofdraffinaderij. Er is nu een sociaal bemiddelaar aangesteld. Woensdag zou er een eerste verzoeningsgesprek zijn. Vuurwerk afsteken is nergens in Vlaanderen strenger geregeld dan in de provincie Antwerpen. Dat blijkt uit navraag van het merkzaamste. Brandwondencentrum Oscar. In onze provincie mag je met oudjaar in een kwart van de gemeentes vuurwerkpijlen afschieten. In West-Vlaanderen mag dat in acht op de tien gemeentes. Peter van Rossum van Oscar verklaart. Dat heeft eigenlijk te maken met de, de gouverneur van Antwerpen. Die heeft sinds vorig jaar heeft zich enorm ingezet om vuurwerk te gaan verbieden in de provincie Antwerpen. En uh, dat blijkt uit cijfers, want slechts 23% laat nog vuurwerk toe, al dan niet met voorwaarden. Als kerf waarschuwt voor de grote gevaren op brandwonden bij gebruik van vuurwerk. Rudy Kennis, voormalig vakbondsman bij Opel Antwerpen, zal de Europese lijst trekken voor PVDA. Dat maakt de partij bekend. Kennis woont in Willebroek, waar hij in de gemeenteraad verkozen raakte voor SPA, het huidige vooruit. Drie jaar geleden stapte hij over naar de PVDA. En in de Antwerpse vervoersregio is het gemotoriseerd verkeer met 6% gedaald in vergelijking met 2019. Dat blijkt uit tellingen van de straatvinken, waarbij bewoners een uur lang verplaatsingen in hun straat noteren. Vooral het aantal fietsers is toegenomen. Professor Mobiliteit, Thomas van Oetrieve, verklaart waarom. We hebben bijvoorbeeld stijgende brandstofprijzen gehad. Hè, dus Dat heeft ook mensen doen nadenken over de kost van het autorijden. De elektrische fiets is populairder geworden hè, de afgelopen jaren. Het heeft ook een positieve bijdrage. Er zijn wat investeringen gebeurd in fietsinfrastructuur, onder meer een fietsnelwegen. De fiets wordt ook meer gepromoot. Hè. Fietsvergoedingen zitten ook nog in de lift. Dus het is die mix van factoren die ervoor zorgt dat je die stijging van de fiets ziet. Grijs regenweer, na de middag mogelijk opklaringen en 12 graden. En meer nieuws uit je buurt? Misschien dat van 14 nieuws. Morgen 4 over half acht en hier sta je al in de file, vertel eens Mona. Richting Antwerpen is dat op de E19 tussen Bericht en Kleine Barreel. Een half uur verlies je daar door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder een half uur bij vanaf Massenhoven, 10 minuten tot in de Randst vanaf Oelegem En op de E17 wat aanschuiven in Lokeren door een ongeval op de rechterrijstrook. Verder verlies je 10 minuten vanaf Kruijbeke. Je staat ook een kwartier in de file op de Antwerpsring richting Gent, van Deurne tot de Kennedy tunnel. Wie naar Brussel wil, die schuift vanuit alle richtingen aan tot een kwartier, enkel vanaf Sems 20 minuten en vandaag ook op de E429, 20 minuten bij vanaf Halle. Dat komt door een ongeval op de binnenring rond Brussel in Halle. Eén rijstrook is daar dicht en je schuift daar nog eens 20 minuten aan al vanaf Itre. Verderop nog 20 minuten bij, van Grootbijgaarden tot Vilvoorde. 20 minuten ook op de buitenring van Waterloo tot Tervuren. En er is nog een ongeval gebeurd op de N19 bij Geel West. Dat zorgt voor files van meer dan een half uur in de omgeving en op de N19 vanuit Geel. Het is bijna zover. Dus uh, let even op. Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het sprookjesbos. Oh, oh. Goeie. Als je dat hoort. Ja, dan ben ik zo helemaal. Mee. Je voelt het, hè? Ja. En ook oh. al. Bon, zo meteen. Een, ja, een van de laatste kansen om mee te schrijven aan het sprookje. Dus als je nog even, even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 Iedereen verdient het om op te groeien zonder zorgen. Minimax. Met Minimax en de warmste week. Lotto pakt uit in december. Met elke trekking duizend extra winnaars van 50 euro. Ah, Lotto pakt uit. 50 euro. Met 50 euro kan ik een cadeau kopen waarmee ik mijn madame inpak. <lacht> zeker. Speel nu. Woensdag is er een jackpot van 1.500.000 euro. Hey!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 Ontmoet de cast van Like Me voor de allerlaatste keer. Neem een foto met 3 hertz en Nachtwacht. Zing en dans mee met de Ketnet Band. Zijn jullie er klaar voor? En duik in vele attracties in Plopsa Land de Pannen. Of beleef Kerst met Boomba. Boomba in Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Station Antwerp. Ketnet Kerst van 26 tot en met 30 december. Meer info op ketnetvoorouders.be of plopsa.be. Een jong leven zonder zorgen, daar is echt niet evident. Hier komt de warmste week, maak het landelijk bekend. Check. Albert Heijn zamelt centen in. Koop een verspakket, geef die jonge kids een fresh begin. Koop bij Albert Heijn een van de vier warmste verspakketten van Jeroen Meus. En steun zo de warmste week. Top. Opbrengst gaat volledig wat goede doen. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Ik zie al een mooie foto van Sandra, van haar kindje... met de paddenstoel waar muziek uitkomt uit de Efteling. Heerlijk. Blondien. Denis. Het is bijna zover nog... Ja. Kleine week, en dan zitten we er. Hè. Weet je wat ik leuk vind? Als jij over de Efteling begint, hè? Charlotte, kijk eens. Dan krijgt hij zo'n ja, in zijn oog. Het is ook geweldig, hè? die winter-Efteling. Ik ben er toevallig, toevallig al moeten gaan. Maar nu al uitkijken naar volgende week. Je kan een wonderlijke drie dagen meemaken met Goeiemorgen Morgen. Want dan zit je daar. Drie dagen, twee keer slapen, live radio show op donderdag. Schrijf mee aan ons Goeiemorgen Morgen sprookje. En we hebben een nieuwe kans. Let goed op... Want vorige week zijn we begonnen aan een sprookje met Michael Pas en we zitten ongeveer nog niet aan het einde, maar dit is met een deur. Luister even goed. Er was dus een bos waar nog nooit een mens geweest was. Geen zaagmachine had ooit de stilte verscheurd. Geen jager had er ooit een schot gelost. Aan de rand van het bos stonden een jongen en een meisje met stevige stapschoenen en een ransel op hun rug.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 Ze besloten om heel voorzichtig te kijken en in die ransel zagen ze een klein wezentje met suikerspinharen, fonkelende sterren als ogen. Het wezentje sprong eruit en deed teken om het te volgen. Ze volgden het suikerspinnenwezentje en kropen onder struiken en over takken en plots stonden ze in een open veld met in het midden een grote eik. En daarin zagen ze een deurtje. Wat gebeurt er hier? Ja, er is enorm meegeschreven. Onder andere door Xander van Houtengem uit Wachtenbeken. Xander, goedemorgen. Goedemorgen. Een man van 13 jaar en jij hebt de winnende zin gedeeld vandaag. Gaat mee volgende week. Top! Jij! Oh, oh, oh, wacht. Nee, ik wil niet een sfeerspons zijn, maar heb je geen examens volgende week? Nee, volgende week ben ik al klaar. Ah, tot. uitstekend. Je hebt een vervolg gemaakt. Zeg, met die deur en die eik, waar dacht je aan, Xander? Ja, ik was vooral aan het denken aan iets van... Het is een wonderland, heb ik mij een beetje op gebaseerd. Ja. Mm -hmm. En ja... En ja, ik ga het jou zelf laten vertellen. We hebben het hier opgenomen. Want luister goed, lieve ja. luisteraar. Er gebeurt iets met die deur en dan komt er iets uit. Luister mee wat Xander verzon. Ik schoof een koekje uit het deurtje en er is een klein schattig stemmetje. Eet maar op. Dan ben je één van ons. Oh, dan ben je één van ons. Bon, en nu, bepaal het zelf in de app van Radio 2. Let op, we hebben maar een paar dagen meer. Dus denk misschien al even aan een mogelijk einde. Of een leuk moraal. Hè, want dat is zo bij sprookjes natuurlijk. Ja. Het volledige zie je op onze Instagram. Xander van Houtengem, tot volgende week. Ja. Dank En luister nog even naar de winnende zin en vul aan. Er schoof een koekje uit het deurtje en er is een klein schattig stemmetje. Eet maar op.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 Mooi hoor. Mooi, mooi, mooi. Jouw zinnen blijft ze delen in de app van Radio 2. Maar ik heb ze niet gehoord, Peterke. Geen enkel probleem. Ga naar onze Instagram. Dan Kun je alles opnieuw bekijken. En daar zie je ook live beelden van. Oh, Marco van de Regio. Wat een dolle frat die je allemaal uithaalt. En op dit moment, ja, absoluut sport en bouw tegelijkertijd. Ik zie... Ze zijn iets aan het, uh, aan het maken, lijkt me. Ik zie Margot tussen een uh, ja, de muren staan en kabels die uit de muur hangen. Dat heeft allemaal te maken met een geweldige potentiële wereldkampioen darts. Margot van de Regio, waar sta je? Wat gebeurt daar allemaal? Ja, ik sta hier ergens op een werf uh, in Oost-Vlaanderen en Mario van den Bogaarden, die is hier op dit moment uh, een vloer aan het uh, leggen, een tegelvloer. Maar eigenlijk moet ik hem Super Mario noemen. Dat is zijn Darts na, want dit weekend gaat hij naar Londen, naar het WK voor de profs. Mario, hoe kijk je daar naartoe? Ja, ik uh, kijk er heel uh, enthousiast naartoe natuurlijk. Uh, het is de eerste maal dat ik al in Pali staat. Ik heb al WK gespeeld van de BDO vroeger. Dus ja, we kijken er zeker naartoe. Hè. Ja, absoluut. Maar hoe word je daar nu zo goed in in darts? Is dat echt trainen, trainen, trainen, of zit er toch wat aangeboren talent in? Ja, je moet wel talent hebben. Je moet ja, een aangelegdheid hebben daarvoor. Maar ja, trainen hoort erbij natuurlijk. Hè. Ja, en wanneer train je dan? Want je zit hier van ochtends tot avonds op de werf. En ja, dat is ook geen kantoorjob. Dus ik kan me voorstellen, je, je armen doen toch ook wel zeer. Ja, maar s morgens euh, moet ik wachten achter de zon die, die me komt oppikken. En dan ben ik al een half uurtje bezig. Ja, ja. Van vroeg. Van vroeg, ja. S'avonds uh, ja, probeer ik toch wel zeker een uur uh, de pijltjes nog vast te nemen. Ja. Ja, het is belangrijk, hè, want het wereldkampioenschap in, in Londen, dat is niet niks. Maar ik begrijp dan ook wel, alleen op darts kan je niet leven. Nee, nee, nee. De, je kan er wel van leven als je top 32 speler bent. Dan, uh, allee, ja, dan kan je er wel van leven. Maar in het moment dat ik nu top 64 uh, moet ik vechten voor mijn te blijven houden. Anders moet ik volgend jaar terug naar Q-school. En ik hoop dat ik de eerste match kan winnen op 2 WK. Ja, spannend. Maar het is wel zot hoe hard dat darts aan het boomen is in België. Hè? Naar het WK dit weekend gaan er vier Belgen. Gisteren was er ook het WK voor de semi semiprofs. Daar heeft Andy uit Aalst gewonnen. Kennen jullie elkaar dan? Is er dan onderlinge rivaliteit of hoe zit dat? Nee, onderling niet. We wensen elkaar wel het beste en, alleen voor België. En we zijn heel trots wat dat Andy natuurlijk bereikt heeft. Ja. Ja, Wereldkampioen wordt je niet zomaar. Hè? Nee, en het is ook mooi hoe die sport aan het groeien is. Ja, maar met, ja, met de corona is dat allemaal begonnen. Mensen kochten een bordje, eh, hangden het eens op, ze hadden plezier en zo. Ja, is het verder lief natuurlijk. Hè. Ja, nee, maar kei plezant. Zeg, dar darts jij ooit op de werf? Nee, dat, dat, dat, dat kunnen we niet maken. Eindelijk, weet je, dat is, eh, het dartsbord moet perfect hangen natuurlijk, de afstand en tegen dat ik dat allemaal uh, perfect heb heb. Het ja. moet ja. euh, gewaard worden op de werf ook. Hè. Ja, het is waar. Ik had er eentje mee, maar kijk, het zal niet voor vandaag zijn. Zeg, uh, Super Mario, zo ga ik je even noemen. Ik weet Dancing Dimi, die doet zo'n dansje. Is er bij jou een bepaald ritueel voordat je start aan de wedstrijd? Nee, ik ben geen danser, geen danser uit, uh, uit nature. Uh, ik probeer zo diep mogelijk in de focus te gaan. Ja. Dat is wel belangrijk voor mij. Dat is uw truc. Oké, okay, en dan ga ik u nu verder tegels uh, laten leggen, want het moet hier in januari opgeleverd worden. Dus er is nogal wat werk. Ja, nog veel werk. Maar uh, ik heb wel een grote steun van mijn zoon als ik weg ben aan Darten. Doe mijn zoon verder, zodat zou. Okay. En hoe uh, uh, Mario het dan dit weekend doen, gaat doen op het WK Zor, dat kan je allemaal volgen bij onze collega's van Sporza, want die gaan daar ongetwijfeld heel veel verslag van uitbrengen. En nu voegen. Kom. Ja. Hij <laughs> zegt zo'n afjager, die Margot. Mario de Bauer, goeiemorgen, zeg. Zometeen live met Tissa.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 je als horen wat ik dacht. Alle woorden, woorden die ik toen niet zeggen kon. Hold on ik jou het hier niet straks. Dat had ik, dat had jij, dat hadden wij moeten zijn. Hoe je lacht, hoe je kijkt, deed je dat vroeger? Ik ben Sam en ik ben Robin en samen presenteren wij de warmste week vanuit waar we een hele week lang radio gaan maken. En ook jij kan mee vlammen. Door acties te steunen, platen aan te vragen of over je actie te komen vertellen. Of kom gewoon gezellig eentje drinken en genieten van de gratis concerten. Mega gezellig. Kom vanaf maandag 18 december langs in Brugge. Opvolg de warmste week via Studio Brussel, MNM en VRT Max. Zodat iedereen kan opgroeien zonder zorgen. Met de warme steun van KBC. Schenk een klein cadeau dat groots kan uitpakken.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 Zeg Aldi, vind ik alles voor mijn feestmenu bij jullie? Wel, wil je net dat tikkeltje meer? Dan zorgt Willy Witloof voor de juiste sfeer. Hij biedt je alles wat je wenst voor einde jaar. Eerlijk en betaalbaar. Aldi, altijd slim. Nu bij Aldi, 12 verse aperitiefhapjes van Gourmet Finest Cuisine... ...voor de prijs van maar 5 euro. Ik ben Sophie Lemaire van de Wereld van Sophie op Radio 1. En ik hou van de donkere dagen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 Kijk op VAR.be en ontdek wat radioreclame voor jouw merk kan doen. Oh, my, ik zit vol. Kerstfeest. Oh, oh, pardon. Ondanks de feestdag moeten de magen hard werken. Nog iemand een dessertje? Oh. En van hard werken wordt je moe. Dus roep jij... Tijd voor de cadeautjes! Yay! Schenk een klein cadeau dat groots kan uitpakken. Een cadeautje, gevuld met krasbiljetten van de Nationale Loterij. Feestige geluksdagen.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 Bekijk deze en andere mooie deals in de app van Bol. Hoe goed zal Mentissa zometeen zijn net na acht uur je dag helemaal maken? Live muziek, ik zal hier blijven. Goedemorgen. Elke dag telefoon voor twee. VRT Radio 2. Het is 8 uur. VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen.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 In Vlaanderen mag je nog in ongeveer de helft van de gemeente vuurwerk afschieten en soms moet je er toestemming voor vragen. Er zijn wel grote regionale verschillen. In West-Vlaanderen mag je in bijna 80% van de gemeente vuurwerk gebruiken, in de provincie Antwerpen maar in 23%. Ook in het Brussels gewest is vuurwerk verboden tijdens de eindejaarsperiode. De VZW Oscar, die zich inzet voor slachtoffers met brandwonden, vraagt aan de Vlaamse of federale overheid om een algemeen verbod. Eigenlijk zijn wij voor een algemeen verbod.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 De Vlaamse overheid lanceert een systeem dat bestuurders via hun smartphone waarschuwt voor spookrijders. De spookrijder zelf en de bestuurders in de nabije omgeving krijgen dan een melding via hun verkeersapp. Dat is voorlopig enkel zo bij kleinere apps. Populaire zoals Waze en Google Maps zitten daar nog niet bij, dat zegt ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Peters. Als iemand aan het spookrijden is en de spookrijder zijn navigatiesysteem is verbonden aan het mobiele datasysteem, dan kan men dat onmiddellijk detecteren binnen enkel... En dan weet men eigenlijk op enkele seconden er is een spookrijder gesignaleerd. En tegelijkertijd kan men dan ook de omliggende bestuurders heel gericht gaan informeren in een straal van 20 tot 30 kilometer zodat men heel gericht informatie kan doorsturen naar de andere weggebruikers. Elk jaar telt de politie 350 tot 400 spookrijders op onze autosnelwegen. In de pinte in Oost-Vlaanderen mogen de schepen die liggen te wachten op de Schelde deze namiddag zachtjes aan doorgelaten worden.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 Het zijn bedrijven die bijvoorbeeld wapens leveren aan het Israëlische leger of machines om Palestijnse huizen te slopen. Volgens hun nieuwste rapport is BNP Paribas de grootste Europese investeerder in zulke bedrijven en kan de federale regering daar als aandeelhouder iets aan doen, zegt Willem Staes van 1111. Minister van Betegem, de Belgische staat, beschikken over heel wat leverage eigenlijk om die banken tot de orde te roepen en hen te herinneren aan de internationale kaders, de regels die die banken nota bene zelf ondertekend hebben. En wij vragen dus nu dat de minister, dat de regering dringende actie neemt om dan in het bijzonder BNP en Belfius tot de orde te roepen. En in Dubai werken de voorzitters van de klimaatconferentie aan een nieuwe versie van een eindtekst of een akkoord. De eerste versie werd al afgekeurd omdat die niet ambitieus genoeg was. Stijn Verkruijs, je vocht het voor ons in Dubai. Wat zijn de laatste ontwikkelingen daar? Afgelopen nacht hebben alle delegaties in een gezamenlijke vergadering hun opmerkingen kunnen geven over die eerste tekstversie. Dat heeft tot rond twee uur geduurd. En daaruit is gebleken dat de meeste landen niet tevreden waren. In de eerste plaats over het feit dat die uitstap uit fossiele brandstoffen, dat dat uit de tekst verdwenen was. De voorzitter zegt dat hij nu gaat werken aan een nieuwe tekst, dan gaat hij de landen opnieuw consulteren en dan zullen ze met z'n allen zoeken naar een tekst waar consensus over is. Dat zou vandaag moeten eindigen, maar niemand die dat nog gelooft. We gaan zo goed als zeker in verlengingen. Dankjewel Stijn. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De Antwerpse gouverneur Cathy Berks heeft personeel opgevorderd om de veiligheid te gaan garanderen bij petrochemisch bedrijf Total Energies in de haven. Daar is een wilde staking aan de gang. En voormalig vakbondsman Rudy Kennis uit Willebroek wordt de Europese lijsttrekker voor de partij P van de A. Grijs regenweer, na de middag mogelijke opklaringen en 11 graden. De komende dagen nat, maar iets frisser. Meer nieuws uit je buurt, lees je in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen, man. De problemen op dit moment? Ja, het zijn er heel wat. Hè. Vooral een lange file richting Antwerpen nu. Op de E19 verlies je 1 uur tussen Brecht en Kleine Bareel. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder een half uur bij vanaf Massenhoven. 10 minuten vanaf Boom. 20 vanaf Haastonk. En nog eens 10 minuten op de E34 tussen Eklo en Kaprijke. Dan verlies je een kwartier op de Antwerpsring naar Gent. Van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Op de E313 van Antwerpen naar Lumme sta je een kwartier in de file bij Herentals West. Richting in Brussel vanochtend ook vrij druk, met 20 minuten bij vanaf Afligem. 25 vanaf Semst, een kwartier tussen Tieltwingen en Wilselen, vanaf Heverlee een kwartier bij, want in Bertem is één rij dicht, dat komt door een defect voertuig, 20 minuten verlies je nog vanaf Overijse en een kwartier vanaf Halle op de E429. Op de binnenring rond Brussel sta je ook een kwartier in de file, vanaf Itteren tot Halle, verder op het drie kwartier bij, van Grootbijgaarden tot Tervuren en dan verlies je nog een half uur op de buitenring van Waterloo tot Tervuren. Goedemorgen, morgen. Oh ja, hoor, dit wordt een mooi moment. Het is tijd om de app van Radio 2 en VRT1 gewoon luid en helder te zetten. Of gewoon op de radio kan ook, natuurlijk. Een tijdje geleden hadden we hier de zangeres Mentissa. Dat was zo indrukwekkend. Dus hebben we haar nog eens gevraagd. We zijn zo zot van die song. Eh hey bam, dat klinkt ja. Eh bam, sur la muziek. Ja, sur la muziek, sur la poitrine. Goedemorgen, ze staat nu op ons Radio 2-podium in de loft dag goeiemorgen. Goedemorgen. Het is eigenlijk leuk om je opnieuw te zien en te horen. Ja, over een dik half uur breng je ons volledig in kerstfeer. Met, uh, ja, we gaan nog niet zeggen wat, maar het wordt wel top. Nu, ja. vooral Ebam, ga je live doen. Nu, die song die is intussen al van vorig jaar, klopt toch? Hè? Ja, klopt. Uh, Ebam is ondertussen al twee jaar eigenlijk. Hoppla. Ja, <laughs> ja kijk, een nieuw leven, reanimatie heet zoiets. Ja. Maar je zingt Je veux pas l'Amérique. Waarom wil je Amerika niet? Het <laughs> is een manier van, van, van praten eigenlijk dat je eigenlijk zeg van. Voor mij hoeft het ook helemaal niet zo groot te zijn. Ik doe het ook niet voor het geld of voor, voor de fame. Ik doe het gewoon omdat ik het zo leuk vind en dat het precies zeg maar, ja, vitaal is voor mij. Daar gaat het mee over. Over het feit dat je ook op een hele kleine podium voor 50 mensen kunt optreden. En dat dat ook goed is. Het gaat om passie uiteindelijk. Um, dat dat wil één kleine zin allemaal zeggen. Voilà. Wauw. Ja, dan komt er ook van alles. Maar op dit moment een miljardenpubliek bij Radio 2. Dus ga je klaarzetten in de loft daar en kijk en luister mee en deel ook even jouw gevoel, lieve luisteraar wat gebeurt er als je Ibama wordt live op Radio 2 met Tissa Tissa nu Comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et parit qui s'ételle. Tout à coup me voilà, les jambes me fépril, qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout bien fragile. En bam, en bam Dans la poitrine Maman, je l'ai fait pour ça Je veux pas, je veux pas l'Amérique Je veux ce cœur qui bat En bam, en bam Sur la musique Maman, je l'ai fait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 Que viene la pluie On ne mourra jamais J'ai déjà gagné de nouveaux amis Et bam et bam dans la poitrine Maman je l'ai fait pour ça Je veux pas je veux pas Je veux ce cœur qui bat et bam et bam sur la musique. Maman, j'ai fait pour toi. Je veux pas, je veux pas l'amérique. Et plus fort que ma voix, je l'entends frapper. Ce cœur qui bat et bat les Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas, je veux pas la mairie. Dat is nu een zingenzie, dames en heren. Sorry. Hey, hey, hey. Morgen morgen, morgen. Dit is gewoon niet van deze wereld. Dat was zo straf. Mensen die zich afvroegen van, en wie was dit? Dit is Mentissa. Onthoud die naam. Ze krijgt veel te weinig aandacht in Vlaanderen. Dit is een hit geweest in Wallonië, in Frankrijk. Bij ons is dat van, boh, boh, Maar mensen hebben het tissue wel door, hè? Ja, ja, ja. De app staat hier niet stil. Rudy zegt bijvoorbeeld, Mentissa, bam, bonkerop. op. Ilse Verdijk, hier zat ik op te wachten. Mentissa, ik krijg het er gewoon koud van. Kiepe boebels, zoals zij dat zegt. En die lukt ook ongelooflijk goed ze is Edith Piaf waardig, lees ik hier nog. We moeten mijn Tissa naar Eurosong sturen. Uh, dat gaat een succes worden. Ik kan hier gewoon blijven doorgaan. Hè. Ik, ik kan het gewoon niet volgen. Nee. Uh, alleen maar positieve reacties. Goedemorgen, Linda Janssens wow. uit Ternat. Hallo. Ah, ik hoor. Linda, goedemorgen. Linda. We zijn Linda even kwijt, dat is niet erg. Linda was ook zeer, zeer enthousiast natuurlijk. En intussen is ze erbij komen zitten met Tissa, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wauw, wat wow. was dat, wat was dat? Dankjewel, bedankt voor alle lieve reacties ook. Ja, het is, het is echt het is niet ja, normaal. is een waanzin, hè. zingen is echt pittig, maar Het leuke is, over een half uurtje ga je het nog eens doen, ga je Wham doen en Last Christmas. Ja. Jij die George Michael doet. Wow. <laughs> Toch? Maar ik vind dat gewoon een superleuk liedje. En, en dat is een liedje dat, dat jong blijft, vind ik. Zeker als je het zo op je eigen manier zingt. Dus dat, dus dat probeer ik. Ja. Dat zijn gewoon, ja, classics. En, en dat blijft leuk om te horen. En dan heel leuk om te zingen ook echt. En dat op een dinsdag 12 december. Ja. Linda, je bent wakker geworden. Wat vond je ervan? Ik vond het fantastisch. Hè. Het is een, een warme en volle stem. En de song zelf is heel pakkend. Ja, ja. Ik vind het gewoon prachtig met Tissa, wat jij doet. Dank je wel. Dank je wel. Prachtig. En blijf genieten. En zo meteen doet ze nog eens een kerstliedje. Het wordt je je helemaal passie, Passie hoor. Dat, <laughs> dat is wat je hoort, hè? Ja, Aha, ja fantastische tekst ook. Ja. Tekst ook. Uh, mensen zeggen van, ja, ik heb normaal die niet voor Frans, bla bla bla. <laughs> Dit is zo goed gedaan. Dank je. Met Tissa, 2024, dat is er bijna. Wat wordt dat voor jou? Oh, 2024. Dat was wat snel. 2024, hè? Ja, wat wordt dat voor een ja. jaar voor jou? Ah, 2024. Twint ja. Ja. <laughs> ik was een, <ont> <laughs> Ik weet niet aan wat ik dacht, maar ik dacht aan iets, aan helemaal iets anders. Ah, ik, ik hoop... <laughs> Je ja, ja, dacht Eindstand. Na nieuw jaar is de 24ste of zo. Ik dacht dat je aan het vragen waren nee. wat we je doen of zo verkeerd. Nee, nee Mentisa, ik heb wel plannen, mijn gezin heeft me nodig. Maar het opdracht. Uh, wat ga ik. Uh, veel concerten, hoop ik. En nieuwe muziek vooral. Hè. Ja. Dat zou tof zijn. Want ja, hier ontdekken mensen mij, maar in Frankrijk is dat eigenlijk al een heel laat lied. Is ja. Alle, ja, ja, wij lopen altijd een beetje na. achter. Hè. Ja. Dus het is dus, dus, ja, gewoon nieuwe muziek. En dat zo mag blijven duren. van ja. is heel tof, ja. We hebben jou ontzettend populair gemaakt, maar hier mag je ook even onpopulair zijn met... Mijn gedacht, mijn gedacht. Een helder gedacht meegebracht, Mentissa. Wat is jouw ja. gedacht van morgen? Mijn gedacht van morgen is dat mensen veel te weinig naar concerten gaan. Mensen gaan veel te weinig naar concerten? Ja, vind okay. ik. Oké. Maar hoeveel keer ga jij naar een concert ah, niet van jezelf? Dat is, uh, ik ging eigenlijk uh, tot, tot ik zelf eigenlijk op uh, mijn begin optreden ook niet veel naar concerten. En dat is eigenlijk echt heel spijtig, want oké, okay, grote artiesten hebben dat misschien niet nodig, maar kleine artiesten die beginnen, hebben dat echt wel nodig, die steun. Dus ja, ik, bij deze juich ik mensen echt aan om nieuwe artiesten te gaan ontdekken. En, waar, en waarom denk je dat mensen dat uh, niet zo vaak doen? Ik denk enerzijds door gewoon het feit dat muziek zo makkelijk te beluisteren is vandaag de dag, met alle digitale platforms. Ja. en zo, wordt dat een beetje te makkelijk en dus mensen hebben, ja, die misschien die nood aan, uh, aan live muziek niet meer nodig. En ook, ik denk sinds covid, hè, dat we, ja, dat dat, dat dat toch wel iets heeft, allez, iets heeft gecreëerd denk ik, bij de mensen ook, om zo, ja, minder naar buiten te gaan. Het en, en is, zo. is nog dan zo plezant. Ik ben deze zomer naar de lokale Feesten geweest. Ik heb dat Blur gezien. Zo, jeugd, jeugdherinneringen. In de gietende regen, met een slechte kw aan. Maar zo fijn ja. om dat dan ook echt te zien gebeuren. Zo. Dat, uh, ja, die beleving is toch helemaal anders. Dat hè? is dan het, nou, hè? We, okay, ik vind het Stefan, hoe zo. anders dat, dat klinkt live. Meestal gaan artiesten dan zo liedjes een beetje herarrangeren, zeg maar. Ja. om het toch speciaal te maken. En... En maar ja, ja, voor... jij ook daarnet, hè? Je hebt er eigenlijk ook een andere versie ja. van gemaakt dan ja, ja, de andere versie. <hijen> soms is het ook nog wel ja. lekker vals. Ja. Maar bij jou ja. niet, hè. Dus voor alle duidelijkheid. Dat <hijen> vind ik zo leuk dat ze merken Dat Die wereldsterren zijn ook maar mensen. Dat is belangrijk. Maar misschien is het ook die ticketjes. Kosten ze niet veel meer dan vroeger? kan wel. Ja. Ik niet. Het is toch voor veel mensen ook moeilijk geworden? Ja, sinds COVID is het een dus Je moet wat het wat toegankelijker maken. Alles wordt duurder, hè? dus ja. ja. Is, uh... Maar goed, jouw mening erover, over het gedachte van Mentissa, herhaal nog even. Mensen gaan te weinig naar concerten. Alsjeblieft. Dat kan je nu delen in de app van Radio 2. Kings of Lies, ook goed live trouwens. fire van Kings of Leon 20 over 8 en Mentissa bij ons die een heel helder gedacht had vanmorgen. En dat was Mentissa maar mensen veel te weinig naar concerten gaan. Er zijn redenen voor. Daar zijn er zijn redenen voor. Uh, zoals Els Witok, die zegt... Ja, ...ik vind het eigenlijk gewoon niet leuk... ...om heel de tijd naar één groep of één artiest... Uh, ...naar elkaar te moeten luisteren. Uh, ze heeft liever wat meer variatie. Dus, ja, ja dat... Dan, dat, dat... Dat heb je dan natuurlijk wel. Uh, wacht, ik ga mijn best doen om de volgende reactie te lezen. Ze is van Shezana Andronova. Sorry. Ongelooflijk goed. Uh, ben naar de Roma geweest. Het was prachtig. Jij hebt blijkbaar in de Roma opgetreden. Ja, klopt. En ik krijg dat hier vaak binnen. Dat dat fantastisch geweest is. Chris Braam en sommige andere mensen reageren ook wel. Ja, het is inderdaad wel heel duur geworden. Ja. De koopkracht is naar beneden. Mm. En dat mensen daar dan ja, een beetje op gaan besparen. Ja. Hoeveel betaal je voor een optreden van jou? Niet gewoon thuis, maar als we naar de, bijvoorbeeld de Roma, hoeveel was dat? Oh, ik denk dat dat is tussen 25 en 30 euro was. Dat valt eigenlijk mee voor een avondje plezier. Hè? Ja. Ja, ja, ja, uiteraard. Ja, toch wel. Natuurlijk, er is daar geen parking. Hè. Dat is een miserie bij de Roma. Ik ah, moet ja. je daar toch eens naar kijken. Yeah. Maar je kan met de tram gaan. Dat wel, natuurlijk. Blijf vooral je dag delen in de app van Radio 2. Radio 2 gaat back to the 80s, 90s on the lease. Met Hadaway, Alice DJ, Denzel, Two Brothers on the Fourth Floor. Belle Perez. Mom, DJ Frank. Dans, dans, Radio 2 back to the 80s 90s en 00 op zaterdag 30 maart in het sportpaleis tickets en info via the90s.be morgen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 With those holiday greetings and gay happy meetings When friends come to call It's the hap happiest season of all There'll be parties full hostin' marshmallows With toasting and caroling out in the snow There'll be scary ghost stories And tales of the glories of Christmases long, long ago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 There been much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Dat was al goed van Gavin McGraw. Most wonderful time of the year, maar straks wordt het nog beter met Mentissa die Last Christmas doet. Toch nog een paar reacties op het verhaal van Mentissa. Jouw gedacht vanmorgen, was. Mensen gaan te weinig naar concerten. Geld komt heel veel binnen. David die zegt, ja, maar ik heb kaarten gekocht voor Pinkpop, 150 euro per dag. Dat is een prijzen als je met het het gezin moet gaan. Ja, bijvoorbeeld een combi-ticket voor, voor Werchter. Hè. Vier dagen is 309 euro. Dat is al 17 euro meer dan vorig jaar. Dat loopt op Dat is natuurlijk. Dat veel, hè. Chantal Rottier uitstekende, Goedemorgen. Goedemorgen, morgen en vandaag ook. <laughs> <laughs> Vertel eens Chantal, jouw gevoel bij het gedacht van Mentissa. Wel, voor een stukje is dat natuurlijk gelijk. Maar aan de andere kant, uh, sinds ik, met, ik ging vroeger heel veel naar culturele activiteiten. Uh -huh. Maar sinds ik met pensioen ben, is ja, dat, dat als alleenstaande met één inkomen... En dat zakt dan zo drastisch, uh -huh. dat ik nu zoiets heb van... Ja, mijn prioriteit is zorgen dat ik gezond kan blijven eten. Ja. Uh, maar die, ah, ja, die zelfs een musea vind ik te duur, uh, ja. in verhouding met vroeger. Vroeger ja. had ik, was ik ook, toen ik in Antwerpen woonde, dan, dan had ik een abonnement op de Elisabethzaal. Mm. En, ja, ik, ik hou van cultuur, ik hou van het bezoeken van musea, ik hou van het reis Ik van naar Londen en Parijs de musea maar de, het gaat, niet dat meer, gaat het is gewoon te duren, niet meer. En dan ja. die concertprijzen. Uh, als ik dan hoor dat Leticia zegt, ja, bij, ik vraag 25 euro of ik weet al niet meer wat wat. Mm, ja, uh, maar dan een, denk ja. ik, ja, dat betekent wel vijf warme maaltijden op een maand. Ah, voor ja, kijk, als je het zo moet bekijken, klopt natuurlijk. Dat is helemaal waar. Maar ja, ah. voor minder kan je het ook niet doen, hè, Mentissa. Want ja, er komen we kosten bij ik, kijken, ik, dus ik, ja. Mm. Ik snap wel dat dat niet voor minder kan. Ik, ja, ik snap het, maar, maar ik snap die absurde prijzen, sommige die daar bijna 200 euro of meer ja. vragen voor één optie dan denk ik van ja, ja, leven, ja. Daar, daar moet ik tien jaar voor sparen of wat. Ja. Dankjewel Chantal om even te reageren. Gelukkig, Radio 2 blijft verlopen gratis. Wat denk je daarvan? Ja, die staat heel de dag op. Dat is geen oh. probleem. Heerlijk. wel Ik geef je nu een gratis concertje van de Kreuners en ik wil je. genieten ervan. Dankjewel. Bedankt Chantal. Van de Kreunder, het is 1 over half 9. Straks live muziek van Mentissa. Een volledige kerstfeer. Nieuws uit je buurt, maar nu eerst Charlotte. Goedemorgen. De Vlaamse overheid lanceert een systeem waarbij je als bestuurder via je smartphone gewaarschuwd wordt voor spookrijders. De spookrijder zelf en de bestuurders in de nabije omgeving die krijgen dan een melding via hun verkeersapp op de smartphone. En om 11 uur begint in Brussel een Europese vakbondsbetoging. Er worden 10.000 betogers verwacht. Ze zijn tegen mogelijk nieuwe Europese besparingen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. In Willebroek heeft de politie een man opgepakt... die maanden ondergedoken leefde. Hij was deze zomer betrokken bij een ontvoering... en een gewelddadige overval op een huis... zegt Dirk van de Zande van politiezone Rivierenland. Afgelopen zomer werd een gezin, een moeder en een zoon... het slachtoffer van een home invasion. De mannen belden aan bij de dame die kwam opendoen. En vanaf dat zij de deur opende, werd zij binnengeduwd en werd er onmiddellijk gevraagd naar geld. En een van die mannen bleek dan inderdaad toch wel van de radar verdwenen te zijn. Men vermoedde ook dat hij in het buitenland zou verdwijnen. Het bleek toch dat de man zich opnieuw in Willebroek zou bevinden. En heeft men daar dan afgelopen donderdagmiddag een actie op gedaan. De dertiger uit Willebroek is ook aangehouden door de onderzoeksrechter. Bij Total Energies in de Antwerpse haven is een wilde staking uitgebroken. Om de veiligheid te garanderen, heeft gouverneur Cathy Berks zelfs personeel opgevorderd om verplicht langer te blijven werken of extra te komen werken. Maar de vakbonden hebben vragen bij dat opvorderen van personeel zegt Levi Soli van ABVV. De opvordering is een zeer uitzonderlijk middel en die moet eigenlijk dienen om het fabriek in een veilige toestand te brengen. Wij hebben het gevoel dat de opvorderingen momenteel enkel dienen om de productie verder te laten lopen. De directie misbruikt dus eigenlijk het systeem van de opvorderingen. De opvorderingen zijn nu bezig sinds zaterdag namelijk we zijn dinsdagochtend en eigenlijk zegt de directie nog altijd dat ze het bedrijf niet volledig goed te leggen. De werknemers bij de petrochemische dochtersittes van Total willen dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega's bij de hoofdraffinaderij. Er is nu een sociaal bemiddelaar aangesteld. Woensdag zou er een eerste verzoeningsgesprek zijn. En in Mechelen krijgen mantelzorgers die mensen met dementie begeleiden betere ondersteuning. Daarvoor gaat het ziekenhuis AZ Sint Maarten samenwerken met het Inloophuis Dementie Monument. Het is de bedoeling dat mensen met dementie langer zelfstandig kunnen wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Emile heeft Alzheimer en zijn vrouw volgde al zo'n opleiding. En Emile merkte daardoor dat ze elkaar beter begrijpen. Deze morgen heb ik de koffie in plaats van in de kast, heb ik weer in de frigo gezet. De niet meer zeggen, ik vergeet ook wel eens iets. Je wordt ouder, dat is vergeten, dat kan bij iedereen gebeuren, want dat is... Ik voel dat anders aan in mijn hoofd. Want als ze dat doet, dan voel ik het mij niet meer begrepen. Zij gaat dus daar niet op reageren, van zeggen ja, dat is nu ook niet zo erg. Ik ben er zeker van dat zij nu op zeer hoog niveau staat, wat betreft hulpmiddelen die zij gaat aangrijpen, of manieren die zij gaat gebruiken om het leven voor mij gemakkelijker te maken. Grijs, dat is de kleur voor vanmorgen. Regenweer, maar na de middag mogelijke opklaringen en 11 graden. Meer nieuws uit je buurt vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws gaat het bijna fijn vinden om in de file te staan, kan je zo meteen live meeluisteren naar Mentisse. Maar Mona, het is nooit plezant natuurlijk, vertel eens. Nee, want richting Antwerpen toch nog steeds een lange file vanaf Brecht. Meer dan een half uur verlies je daar. Ook vanaf Massenhoven een half uur bij, verder 20 minuten vanaf Boom, vanaf Haastonk en op de E34 10 minuten tussen Eklo en Kaprijke doorwerken. Dan sta je 10 minuten in de file op de Antwerpse ring naar Gent, van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Op de E313 richting Lummen verlies je 10 minuten tussen Massenhoven en door een eerdere ongeval op de E403 van Brugge naar Kortrijk gaat het nog wat trager in Lichtervelden. Naar Brussel toch ook nog lang aanschuiven, tot twintig minuten. Dat is vanaf Ternat, vanaf Semst, tussen Aarschot en Wilselen. Vanaf Heverlee nog een half uur, want in Berten blijft de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig en een kwartier bij vanaf Overijsse. Op de binnenring rond Brussel sta je eerst tien minuten in de file bij Beersel. Verderop gaat het vijftig minuten trager van Goudbijgaarde tot Tervuren. Je verliest een half uur op de buitenring van Waterloo tot Zaventem. En door een manifestatie rijden er vandaag in Brussel minder metro's, trams en bussen. Hou daar dus rekening met langere files op de lanen en in de tunnels van het gewest. En als je dacht dat je geen fans had in Vlaanderen, Mentissa, let even op. Want we gaan nu even live naar een plek waar je nog gewerkt hebt. Ah. Enige idee wat het zou kunnen ja, zijn. Morgen. Dag Stijn, ja, uiteraard. Wie is uh... Stijn, Mentissa? Stijn is... Um... Dat was mijn baas toen ik Jobstudent was. Dus ik heb daar twee, drie jaar in de Deleis gewerkt. En ik zong altijd aan de kassa. We zijn live Sorry. in de Deleis van Denderleeuw. De Lek ja. hey Stijn, wat, wat was Mentissa voor een werknemer? Um, Tissa was op dat moment een jobstudent die eigenlijk, ja, bij ons van alles deed. En, uh, we gaan haar nooit niet vergeten, Zij was een fantastische madame. En eigenlijk was zij uh, een van onze zingende kassisters. Dus de kassa ja? zat ze permanent te zingen. Ja, dat was ongelooflijk. Dat, dat was een fantastisch verhaal. Uh, ja. Ze zat dus, op de kassa ja. en ze zat te zingen en de klanten waren content. Ja. Zonder een kassa-job in de Delijze van Denderleeuw ja. was mijn Tissa nooit de wereldster geworden die ze binnenkort is. Mogelijks, ja, mogelijk. <laughs> maar we kunnen wel, we kunnen wel Dus uh, ik zie dat, uh, dat jullie daar een televisie hebben, jullie kunnen Radio 2 live opzetten, zodat iedereen daar kan meekijken en luisteren, Stijn? Absoluut. Kijk, Mentissa, jij mag naar onze loft gaan, ja. naar het Radio 2-podium, want hij gaat live zingen. Wham! en Last Christmas. Over een dikke twee minuten.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 En doneer op azg.be. En hoe klinkt Last Christmas van Wham als Mentissa zich daarmee moeit? Deel gerust even je gevoel en kijk en luister mee in de app van Radio 2, live op VRT1 of gewoon gezellig op de radio. Daar bijvoorbeeld in de lijst van Dender Leeuw. Ze staat klaar in de loft. Mentissa, het is opnieuw aan u.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 I wrapped it up and sent it with a note saying all of you I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Crowded room, friends with tired eyes I'm hiding from you and your soul of us I thought you were someone to rely on Me, I guess I was a shoulder to cry on I give you my heart, but the very next day you gave it away It's here to save me from tears I give it to someone special Last Christmas I give you my heart, but the very next day you gave it away It's here to save me from tears Someone Wat was dat? Ja. Normaal, ik krijg je in de app gewoon zo binnen. Waar heeft dat meisje met zo'n stem zo lang gezeten? Prachtig. Indrukwekkend. Ja, ze zit in Parijs, vooral, maar ze is gewoon ook van Denderleeuw. En in de lijzen van Denderleeuw hebben ze meegeluisterd. Stijn, wat vond je van je voormalige kassierster? Ah, fantastisch echt, fantastisch, prachtig het is, nog altijd, het is nog beter dan vroeger Het is onwaarschijnlijk, hè. Het is straf Dank je wel om mee te luisteren En uh, om er even ja. bij te zijn, fijne ochtend nog hè. Ja, Mentissa kan je in Vlaanderen niet meer meemaken Maar ze komt wel naar luid blijkbaar volgend jaar Maar binnenkort ergens op een veel, veel groter podium Dat voel je nu al Dank je wel, Mentissa ja. Kom je zingen ja, ga je voor. Nee, ik ga jullie dat besparen. Ben je is eigenlijk? Echt? Nee, jong. Nee, nee, nee, Sorry voor dat. Voor geen meer zo'n weerbericht een keer zingen? Op 1 april of zo. Sex. Nee, nee, nee. Als jij de slimste mensen ter wereld wint. Oh ja. Dan maak jij een zingend weerbericht. Ik wil backing vocals doen. Hebben we een afspraak? Oké, oké. Dat vind ik tof Ik ga supporteren. Maar vooral. Jacquot, op dinsdag ja. dan leer je ons iets bij de wonderwereld van de wetenschap. Want Margot van de Regio die heeft zichzelf een gebroken rib gehoest. Uh, dat is niet het enige dat je kan overhouden aan zo'n hoestbui, blijkbaar. Nee, nee, klopt. Ik ben er eens helemaal ingedoken, naar aanleiding van Margot haar uh, uh, ja, onfortuinlijke... Ook niet de erin ingedoken, want nee. heb je dat weer? Nee, nee. Ik ben eens gaan kijken wat je kan overhouden aan een, aan een hoest. Uh, ja, je kan daar in eerste instantie spierpijn aan overhouden. Ja. Ik heb me ook al afgevraagd, of je als je hoest, dan gebruik je je buikspieren. Of je daar dan ook buikspieren mee treint. Maar daar is de wetenschap het nog niet helemaal over eens. Dus uh, laten we dat vooral in het midden houden. Mm -hmm. um, ja, wat er ook soms gebeurt, en dat is misschien iets een beetje taboe waar we niet altijd over praten, is dat je een beetje urineverlies hebt als je aan het hoesten bent. Oh. Trukje daarvoor is je, kent zo je bekkenbodemspieren. Die moet je aanspannen elke keer voor je hoest. <lacht> Ik geef het maar mee. Of je er iets mee gaat doen, moet je zelf maar bekijken. Okay. En dan heb je natuurlijk ook die ribben. Hè. Dat is, het, het gebeurt niet niet zo super vaak, maar als je eens een flinke hoestbui hebt gehad, dan kan je je ribben kneuzen en in het geval van Margot kan je ze zelfs breken. Uh, nu, een tip daarvoor is dat je, um, ja, misschien voor ik met tips begin te strooien, ik ben geen arts. Ga naar je dokter als je mm -hmm. pijn hebt, uiteraard. Stap 1, ja. Uh, maar als je er dan toch mee zit, uh, neem toch maar een pijnstiller. Want als je een pijnstiller neemt met die gebroken ribben, dan ga je toch nog altijd goed kunnen ademen. Want ja, als je ademt, dan, dan doet dat pijn en gaat, gaat je rib ja, lastig doen, ga je misschien anders beginnen ademen. Dat is niet zo goed. Dus neem een pijnstiller zodat je nog goed uh, ruim kan ademen. En weet ook dat als je een gebroken rib hebt, dat dat eigenlijk nog niet het ergste is. Dat je kan overhouden aan een hoest. Want je kan orstel klaplong krijgen. Oei. Dat is ook iets dat zeer zeer zelden voorkomt, maar het kan zijn dat er een stukje uh, ja, lucht in, uh, in plekken komt waar het niet per se moet zijn. Uh, en dan kan je long daarvan uh ja, klappen. Zeer zelden dat dat voorkomt. En in dat geval zeker mee naar de dokter gaan. Uh, maar er is ook een techniek die ik heb gevonden. Uh -huh. um, ik moet eerlijkheid zeggen, mijn huisarts had er nog nooit van gehoord. Okay. Want ik heb het ook eens aan, aan haar gevraagd. Maar ik vind het toch interessant. En ik zou jullie willen vragen, jullie hier in de studio, maar ook de mensen thuis, om hem samen met mij eens te proberen. Want hij heet dus de huff-techniek. Huff, twee effen. Twee effen, ja. ja een soort, ja, hoe verhaal je dat in het Nederlands? Een puff-techniek of zo. Ja. Het is een techniek om eigenlijk het slijm in je longen een beetje los te maken. Mm -hmm. En om op een minder pijnlijke manier te gaan hoesten. Oké. Okay. Dus, wat je daarvoor doet. Je ja. ademt diep in, tot ongeveer drie vierde van je longcapaciteit. Je ademt in. Dan hou je dat drie seconden vast. En dan ga je langzaam, maar krachtig uitademen. <tied> En dat moet je dan een paar keer herhalen. En daardoor gaat eigenlijk het slijm in je longen gaat dat een beetje losweken. Ah, okay. En dan moet je nog wow. één keer goed hoesten. En dan is het normaal gezien opgelost. De hufftechniek. Ik heb ook een flashback naar mijn bevalling. Maar... <laughs> Laat mij Huffen en kussen. Ja, Tot slot. Ja, het is hoestseizoen. Hè. Er is niks aan te doen. Um, wat ik misschien wel zou willen meegeven, is als je zo moet hoesten, dat is altijd vervelend voor die andere mensen die dan zo scheef naar jou kijken van oh, er is iemand tijdens een toneelvoorstelling aan het hoesten. Ja. Laat ons afspreken dat we dat gewoon niet meer doen. Dat we weten, die mensen zijn aan het doodgaan. Die zijn aan het stikken. Die moeten hoesten. Dus laat ons een, beetje, een keer goed doen. Ja, laat ons een beetje respectvol zijn voor al die ja. mensen die aan het afzien zijn. Een van de meest gegoogelde dingen vandaag is waarschijnlijk wel HUF-techniek. Ja. H-U-F-F. Dankjewel, Jacot. Alsjeblieft. En veel succes vanavond op televisie. Ja, dankjewel. Jacot, doe de zot. Moment, wat ik nooit op doel, dit diepe graven in de grond. Ik hoorde ze praten, want wat preek dat gaat drogen? Ik heb durven geloven dat het beter wordt met tijd. Ik hield jou als een belofte, maar jij hield mij als een prijs. Ik zou het verlaten zo als ik nergens voor Uplichtig Schrijf alles in je schoenen Mijn papier heeft veel geduld Dus jouw woord of het mijne En beloften maakt schuldig Maar voor mij Medeplichtig, ik loste het laatste schot, maar jij bent medeplichtig. Ik loste het laatste schot, maar jij bent medeplichtig. Bewijzen alle kanten. Het was Pommelien Thijs een medeplichtig. Zeg. Je hebt nog een hele dag de kans om mee te schrijven naar ons goedemorgensprookje. om mee te gaan naar de winter-Efteling. Volgende week is dat woensdag, donderdag, vrijdag. Wonderenwereld daar. En het mooie is we zitten dus in het sprookje. Twee kinderen aan het bos. Ze zijn binnengegaan in het bos met een ransel. Daar kwam plots een weesje uit met suikerspinhaar. Dan komen ze aan een boom. Daar is een, een deur. En dan komt er iemand met een koekje dat eronder geschoven wordt. En die zegt van, ja, ha, als je dit opeet, dan word je een van ons. Want heel bijzonder allemaal. Maar van nu heb jij een appje gekregen. Ja, ik heb een appje gekregen van Niels Albert. Ken je die nog? He, de, de, de wielrenner. En, maar dat is dus ook nu een, een, een filosoof geworden. Hij heeft een tip, een levensles en dat gaat zo. Hoe lekker en hoe schattig het koekje er kan uitzien of hoe leuk de persoon in kwestie er kan uitzien, pak nooit iets aan van iemand vreemd. Want je weet nooit wat er uh, als uh, geheim of, of uh, intuïtie uh, achter zit. Ik hoop dat het een sprookje een mooi einde krijgt en dat het niet altijd een uh, levensles moet zijn. Dus uh, succes met een uh, mooi einde naar jullie uh, mooie sprookje. Het is bijna het einde. Dat is, uh, dat is vrijdag al. Dan, dan moeten we een einde hebben. Een, een moraal zou kunnen, een goed einde, een slecht einde. Het is aan jou, lieve luisteraar. Het is ontzettend spannend. Ik geef je nog even de laatste winnende zin. Dan kan je aanvullen een hele dag in onze app van Radio 2. Probeer maar. Hier de we. Het schoof een koekje uit het deurtje en er zei een klein schattig stemmetje. Eet maar op, dan ben je een van ons. In de app, gewoon aanvullen. En dit is ook een mooi sprookje. Het sprookje van John Lennon. Happy Christmas, war is over. En in het begin dan fluistert John iets en Yoko Ono ook. Dat is gewoon iets dat ze fluisteren naar hun kinderen uit hun vorig huwelijk. Dus ja, bij Yoko Ono was dat Kyoko. En bij John Lennon was dat Julian.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 Twee top 2000 staat, maar er staan wel andere dingen in. Dat is voor tussen kerst en nieuw. Peter en Kim, dat liedje van de net van John en een katapult, katapu me naar godverdomme. O, uh, sleurt me terug naar mijn jeugd. <lacht> Al die moeilijke woorden, zeg keer licht, keer beeld, Katapulteert, Zeg het een keer katapulteert. Ja. Melancholie, absoluut. En dan nu de George Ezwa van Radio 2. We op de hier met Benjamin. Kan je allemaal songs katapulteren in zijn app. Ja. Radio 2. Elke dag telt voor twee. Lach je uit met het hele gezin. Meubelen kiezen voor een nieuw begin. Jongheren, even alles voor je interieur. Meubelen, jongheren. Meubelen, jongheren. Je bent er helemaal thuis. Op 26 december barst de nekerhalle in Mechelen uit haar voegen. voor Jumping Mechelen Feest. Vanaf 9 uur s'avonds zijn er optredens van Swoop, to Fabiola, Willy Sommers en de Romeo's.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 Yes, zometeen Radio 2 Kickstart en je weet wat dat wil zeggen. Je stuurt mij jouw favoriete plaat door. En dat doe je in de app van Radio 2. Elke dag